In Somalië is de moord op de minister van Binnenlandse Zaken opgeëist door de terreurorganisatie Al-Shabaab. De groepering die banden heeft met Al-Qaeda heeft naar eigen zeggen gisteren een bom geplaatst onder het bed van de minister. De politie heeft twee mensen aangehouden voor betrokkenheid bij de aanslag.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 Het weer vanuit het zuidwesten buien, het wordt zo'n 17 graden, morgen zondag en zo'n 20 graden, tweede Pinksterdag bewolkt en regenachtig. Dit was het en dit is Dennis Mooi van de ANBB.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 Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog mee denken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij terecht voor reparaties in en verbood van nieuwe gebruikte auto's. Naast de huidige service voeren ze nog steeds de bekende Pilot Service. Evenzet-aandres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. Jouw specialist voor Zandvoort MGV. Zangvoort, ook gewoon op zaterdag In Circus Atford, ben jij de artiest? Het je snelheid, slimheid en behendigheid Op de nieuwste spelletjes en kermisattacties in Familyland Leef je lekker uit, en zie je het?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 Dit is de zomer van ZFM. Met en nu, goedemorgen Zandvoort.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 I'm gonna be to say to you, to There was this one, because I'm sorry, I've I know that must not a student's rights Sure as killing the jail of the lies It's time to let the I seek to kill my sleep inside frightened of this thing that I've become in Afrika. Niet voor in Afrika te zijn. Goedemorgen, ik ben weer terug bij Goedemorgen Zandvoort. Met uh, achter de microfoon Dom de en uh, We gaan twee uur in Bum en Wat gaan we daarmee doen? We gaan uh, praten met wethouder noder je Die zit al uh, tegen ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Daarna komt de Mazelverree vertellen over Spinning on the mis de vijfde keer. Dat dus zullen we een heleboel fietsen horen. Ja, wat helder zelf. Ze zijn allemaal uitverkocht. Ja, ja, ja ze zijn allemaal uitverkocht in 750. Ja, ja, ja, en, en, en daarna gaan we praten met Assit ja. van de route over Joka aan ex-kankerprocenten. Ja, maar ondertussen gaan we praten met uh, Gert Tonen over het zogenaamde bestuursakkoord. Een beetje landelijke politiek, Gert. Ja. Maar die waarschijnlijk toch een behoorlijke invloed zal hebben op datgene wat wat in Zandvoort die heeft een enorme invloed op wat er in Zandvoort gaat gebeuren. Ja. Was jij een van de wethouders die tegen heeft gestemd? Ik ben, ik ben, er niet, ben, er niet ik ben daar niet geweest, want ik had uh, gewoon heel veel werk hier. Ja. Maar uh, ik ben niet tegen een bestuursakkoord. Ik ben tegen de sociale paragraaf, noem het maar. Waarin de wet werken naar vermogen. We mogen we een terug voor de luisteraars naar het begin? Wat is een bestuursakkoord? Een bestuursakkoord is een, een, een akkoord wat het kabinet gaat sluiten. Basis overigens van het regeerakkoord uh, dat het kabinet wil sluiten met de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Dus het overkoepeltoorgaan van alle Nederlandse gemeenten die ons op lange beurtigt. En met uh, het overkoepeltoorgaan van de provincies. Mm -hmm. En dat uh, is het IPO, het interprovinciale overleg. Ja, en met die twee clubs uh, hebben ze maanden aan tafel gezeten om te kijken of ze tot een vergelijk konden komen. Wij hebben als, als gemeente al heel lang aangegeven dat wij een aantal dingen graag naar ons toe zouden krijgen. Zoals bijvoorbeeld jeugdzorg. Want dan kunnen we eindelijk eens een integraal jeugdbeleid voeren. Want we hebben wel de jeugdgezondheidszorg en het gewone jeugdbeleid. Maar de jeugdzorg uh, zelf uh, hadden we niet. Dat zat uh, bij de provincie. Uh, waardoor integraal beleid maken eigenlijk uh, niet mogelijk is. Anders dan dat je continu moet, met de provincie moet samenwerken. Met het bureau jeugdzorg. Nou, over veel schrijven. Over heel veel schrijven. En dan moet er weer geïndiceerd worden voor een bepaalde categorie. Een andere categorie bij 400 onze competentie, nou, dat is als het goed is nu achter de rug, straks over twee, drie jaar, want het gaat met stapjes over. We hebben ervoor gepleit om grote delen van de AWBZ namens toe te krijgen, want ook daar zie je dat mensen weer bij 27 loketten moeten zijn. En dat was toen de WMO kwam, voordat de WMO kwam moesten ze voor huishoudelijke hulp uh, links zijn, voor, uh, voor medische thuiszorg moesten ze rechts zijn, uh, voor uh, voorzieningen moesten ze gedeeltelijk bij de gemeente zijn en ook gedeeltelijk bij de AWBZ. Nou, als nu de AWBZ ondersteuning en activerende begeleiding ook naar ons toekomt en waarschijnlijk nog wel toekies uit de AWBZ, dan kunnen we ook daar veel meer integraal beleid voeren en hoeven de mensen ook niet van het ene loket naar het andere loket te wandelen om te krijgen waar ze recht op hebben. Want dan kan alles in één keer bekeken worden en dan kan in één keer aan alles voorzien worden. Dus op zich zijn dat hele goede dingen in één En waar het, waar, het, waar het eigenlijk op struikelt, en daarom heeft 86% van van, uh, ruim 86% van de uh, aanwezigen op het VNG congres uh, voor het bestuursakkoord maar tegen die sociale paragraaf stemt. En dat is omdat uh, met de, de nieuwe wetwerken naar vermogen die men wil maken en waarin dan de wet sociale werkvoorziening, uh, de wij, dat is de wet uh, integratie jongeren, ja. uh, en de, de, de WA-Jong, dat is de WAO voor Jongeren, uh, ja. uh, en de wet werk uh, werk in Bijstand, de BWB. Uh, dat die in één wet geplaatst worden, maar waarbij er enorme bezuinigingen worden toegepast. Waarbij dus veel minder middelen overkomen dan uh, er uh, voor nodig zijn. En als je ziet dat de WSW, dus de wet uh, sociale werkvoorziening, dat die al fors gekost is en nog forse record gaat worden. Uh, en als geïntegreerde wet dadelijk in de wet werken naar vermogen, op uh, plaatsvindt kun je het nog volgen allemaal. Ja, ja, Ik ben luister en ik heb de punt klaar voor de volgende vraag. Dat is natuurlijk een vrij gecompliceerd verhaal, ja. maar uh, dat houdt uiteindelijk ten finale in en daar gaat het om. Dat, en dat is mijn inschatting nog van de achterkant van de scenario's. Dat de gemeente Zandvoort als dit zo zou doorgaan als het in het oorspronkelijke bestuursakkoord st staat niet bij ons in, staat er nog in. Dat de gemeente Zandvoort nog eens op zoek mag naar uh, minimaal 800.000 tot 1,2 miljoen bezuinigingen. Wow. Om die middelen die we van het Rijk niet zouden krijgen, om die bij te passen. Dus eigenlijk uh, alles wat in die, in die wet zit ja. en zat wat gedaan werd uh, van, van, van, van provinciaal en, en staat gaat nu naar uh, de gemeente, al niet alleen Zandvoort, maar de rest ook. Allemaal je mag het ook zelf betalen. Nou, niet alles natuurlijk, maar je mag wel veel zelf betalen. Als je kijkt, de jeugdzorg die zou naar de gemeente komen met een korting van 300 miljoen. Wij zitten in, de, in Zandvoort zitten in, de, in de makkelijke uh, situatie dat we wil snel kunnen wat dat voor ons kost. Want het, uh, Nederland heeft namelijk 16.600.000 inwoners en wij hebben 16.600 inwoners. Dus 300 miljoen betekent bij ons 3 ton. de, de, de activerende ondersteunende begeleiding AWBZ, daarvan weet het Rijk niet eens, kan je eigenlijk nog goed gedaan hebben, daarvan weet het Rijk niet eens hoeveel ze hebben uitgegeven. Dat is nodig. En dat moet nog onderzocht worden. En de verwachting is, en dan moet je opletten over welke bedragen we praten. De verwachting is dat dat een bedrag zal zijn tussen de 2,1 miljard en de 3,3 miljard. Met andere woorden zit er onzekerheid in van 1,2 miljard euro. Is het niet heel vreemd dat je dat die twee keer uitgegeven hebt hebt? Dat is heel erg vreemd. Ja. En daarom is het maar goed dat het naar de gemeente komt. Ja. dan moet je, die ook alles naar de gemeente Maar dan moeten we wel eerst weten wat er nou eigenlijk is uitgegeven. En wat we gaan krijgen. Ja, Want dus daar is een bezuiniging. Als we niet weten hoeveel ze we we hebben uitgegeven. Kunnen ze ook geen geld toekennen aan de gemeente natuurlijk. Nee, dat moeten ze dus inderdaad ook nog onderzoeken. Maar, dus, maar ze weten dus ook nog niet wat voor een korting ze dan gaan ja. toepassen. Dat noemen ze dan elke keer de efficiency korting. Omdat wij efficiënter kunnen krijgen. Wij krijgen efficiency -korting. Nou ja, daar komt bij. We hebben vorig jaar... Uh, op, uh, op de WWB, omdat wij het zo goed deden, dat we veel overhielden op het inkomensdeel, uh, nee, niet voor, drie jaar geleden, twee jaar geleden, hebben wij een korting gekregen van 400.000 euro. Dat is zo goed doet. Je mocht dus het inkomensdeel overhouden, dat, was altijd, dat mocht je houden, want dan had je het goed gedaan, had je mensen aan het werk gegroepen. Het werkdeel dat was dan om ervoor te zorgen dat mensen aan het werk gingen, het inkomensdeel wat je dan uitgeeft aan iemand aan een uitkering, wordt dan minder, nou wat je overhoudt mocht je houden. We halen vier ton over. En die hebben ze op een gegeven moment weggesanleerd. Vervolgens krijgen we een hele grote instroom door de crisis. Ja, ja, ja. En komen we opeens 180.000 euro kort die we nu uit eigen potten nemen, op en bij Je kunt niet zeggen: van ik. Ik ga nu 180.000 van jullie omdat ik nee. ingeleverd heb. Je bent er niet klaar met het verhaal. Oké. Okay. De huishoudelijke hulp. Daar hadden wij 2,3 miljoen. Wij waren voor de gemeente. Dat zou in 10 jaar afgebouwd worden. Dus zou er zouden ongeveer 2,5 ton ingeleverd moeten worden. In 10 jaar. Mm -hmm. Is in één klap. in 2010 is die, uh, die, die, die, die, dat de die 2,5 ton ongeveer weggehaald. Vervolgens heeft minister Klink, die het niet kon halen bij, uh, in zijn eigen uh, budgetten, mm. heeft nog eens een keer ongeveer 250.000 euro bij de gemeente Standvoort weggehaald. Ergo, in plaats van 2,3 miljoen heb ik nog 1,8 miljoen voor de huishoudelijke hulp, terwijl de vraag alleen maar tuneemen. Nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. En dat houdt dus in dat het voor de gemeente als Standvoort onuitvoerbaar wordt als een bestuursakkoord zo doorgaat zoals ze te licht dat, is dat geldt natuurlijk niet alleen voor, uh, voor Zandvoort, maar voor veel meer gemeenten daarom ja, zijn jullie ook tegen die ja. uh, tegen die paragraaf gestemd ja dat wordt landelijk opnieuw voorgelegd dat wordt opnieuw gekeken begropen nou nee ja, dan moet je goed luisteren goed kijken naar wat donner gezegd heeft kijk natuurlijk ze laten nooit de het de, de achterste van de ja. tong zien hè? en uh, maar Eindritte en en Don hebben alle twee uh, nogal op prominent uh, staan vertellen dat zij uh, zeggen we nou, laten luisteren we gaan niet we gaan niet uh, shoppen ...in het bestuursel groot en je pakt wat leuk is en in, je in, accepteert niet dat het niet leuk is. Maar... Ik denk ook dat ze daar niet helemaal gek zijn dat ze wel zullen begrijpen dat gemeenten dat absoluut niet op hun niet kunnen hebben. Nee, nee uh, Rutte heeft al duidelijk gezegd, uh, de besparingen gaan door, hoe dan ook, wat de gemeente ook zeggen, En Donner heeft zelfs grote woorden gebruikt als ze, we willen geen Griekse toestand hier in Nederland, we leven op de grote voet. Dus, hoe dan ook, het moet terug. Ja, nou ja, nou ja, ja. kijk, er, er wordt ook niet onderhandeld, Dat kun, kun je zien onderuit, want het zou natuurlijk heel gek zijn... Als, als, als 400 van de 420 gemeenten zeggen van jongens, dit is onuitvoerbaar voor ons. Dit gaan we niet van onze rekening nemen. Nou, het ziet hetzelfde met dat het, met het op budget en wat er nu aan de hand is. Het is, uh, ja, het is ten een schrijnend. En je ziet, je ziet waar het terecht komt. Het komt toch weer allemaal terecht bij de zwakkeren in de samenleving. En, en dan denk ik van nou, ik, ik, ik wil me verder niet met landelijke politiek benoemen, maar als ik dan kijk naar het hele verhaal over de hypotheek aftrekken en al dat soort dingen. En denk ik, ja, waar zijn we in godsnaam in Nederland mee bezig? Nou ja, de uitspraak is ook al geweest. de uitspraak is ook al geweest. De banken hebben er een rommeltje van gemaakt. En de meest vlakken in de samenleving moeten betalen. Het is een beetje kort door de bocht, maar... Nou, ik vind dat die kort door de bocht is gewoon zo. Als je kijkt waar de bezuinigingen hier liggen. Die liggen, als ik dus kijk naar mijn portefeuille. dan 95% zit in mijn portefeuille. En ik heb die hele zachte sector. 5 voor zit gewoon mijn portefeuille, maar gaat er maar afstaan. Ik, ik mag het wel de boodschap hier gaan vertellen aan de mensen. Dat is... Het is nog niet af, maar als je zo hoort, dan, dan, dan uh, denk je toch wel dat er wat van die bezuinigingen echt doorgaan. Ja, en, uh, ik kan dus... me het voorstellen hoor. Ja, maar, ja, ik kan me maar... heel veel dingen voorstellen. Ik bedoel, kijk, ik moet niet meer gaan zitten doen hier alsof het niet nodig is dat er bezuinigingen worden. Want dat is natuurlijk niet waar. Hè? Het is hartstikke nodig dat er bezuinigingen worden. Mm -hmm. En ik vind het heel goed dat het kabinet op een aantal punten gewoon doorpakt. Prima. Uh, alleen ik vind dat ze uh, wat betreft juist de, de, de, de zwakkere in de samenleving, dat ze daar verkeerd bezig zijn en dat is ook mijn, mijn, uh, mijn bezwaar tegen dat bestuursakkoord. Denk, denk je dat daar uh, in het overleg uh, verandering komt, verbetering komt? Dat zelfs een... Ik denk het wel. Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk, uh, kijk, uh, ze zijn niet gek die jongens. Ze, nee. ze zitten hier voor niks in de kabinet. het kabinet. Ze zijn mensen die, ze hebben toch wel enig intellect. Uh, dat kun je ze niet ontzeggen. En die weten donders goed dat uh, datgene wat er, uh, nee niet donders, ja, ja, die weten donders die weten, weten, die weten goed uh, waar dan de mos het haalt. En die weten ook wat, wat voor impact het heeft. Als zoveel gemeenten in Nederland zeggen: van joh, dit gaan we niet van onze rekening nemen. En ze zullen dus echt nog wel komen met een, uh, met een aanpassing van, uh, van de bezuinigingen. Maar het uh, wil niet zeggen dat ze alle dingen aanpassen. Dat heb je nog zelf gereed. Die staat weer hek te doen voor het raam, zoals gewoonlijk. Ja, heeft u niet zo in een raam gestaan. hè? Of, of, of die ja, nee, dat dus is eerlijk, Zo gewoonlijk. Ja. Maar uh, zie jij uh, um, schijnende toestanden als het zou doorgaan naar de zon Ach, ze zo doen, maar wel, ja. Ja? Nou nee, ja, ja en toestanden, uh, ja, ja, ja. toestanden in de gemeentebegroting. Want, uh, maar dat straalt voor de zwakke. Ja, ja. Nee, maar, nee, maar kijken uh, hoe je het wilt of keert, wij hebben de plicht, de taak en de plicht, om mensen te geven wat ze toekomt. Ja. En dat betekent dus dat we op andere fronten, het groen, het asfalt, de lantaarnpalen, uh, uh, noem maar op, zullen moeten gaan bezuinigen. Intern iets anders moet je gaan verschuiven en, en, en knijpen. En, ja, en, ja en, en, uh, en, en er is nog een andere post natuurlijk, en, maar dan mag ik van de VVD en CJ Ja, nooit over praten, maar doe ik lekker toch. toch. <lacht> dat is de onrede zaakbelasting. Je kunt er straks niet omheen. Als wij 8 ton, 8 ton tot 1,2 miljoen zouden moeten gaan bezuinigen, dan kunnen we echt niet meer omheen. Om te zeggen, dit is toch wel van een zodanige orde dat we niet anders meer kunnen dan de OZB te verhogen. Laat, ja, dan, dan. Want, want, want ik wil het niet voor mijn rekening nemen dat die mensen in de kant moeten laten staan. En dat, kijk, want ik kan wel gaan knijpen, ik kan wel zeggen huishoudelijk ja, hulp. Nou, oké, okay, u heeft nu 10 uur huishoudelijk hulp. Sorry, dat uh, wordt 6 uur. Ja, dat mag ook gezegd. Maar dat die, is ja, helemaal. Ja, nee, maar niet. Nee, dat wil ik niet. Wil ik ja, dat niet. ik niet. kan ook zeggen, van nou, ik heb een potje voor, voor de persoonsgebonden budgetten. Sorry, mevrouw, uh, ja, u heeft wel een recht op, maar puntjes leeg. En PVB is geen recht. Hm. Als hij, hè, bijvoorbeeld de PGB van, vanuit, vanuit, vanuit de zorg, dus de, de medische zorg, kunnen kun we zeggen van ja, sorry, daar gaan wij de nog niet over, maar kun je zeggen van ja, sorry maar het potje is leeg. Nou, ik kan niet gewoon roepen tegen de zandvoortsbevolking, het potje is leeg. Nou, nee, dan moet je het geld ergens anders vanaan. Dan moet het geld ergens anders vanaan, precies. En ik uh, wil het niet voor mijn rekening hebben dat ik die dingen niet meer zou kunnen betalen straks. Nou, dus er zit hier een, een strijdbare wethouder. Ja, ja, heel gelukkig, Met, uh, met ja. de gemeente, uh, de vereniging, van mede als gemeentes. Ik, uh, ik, ik voel er heel met je mee, want ik weet dat je in jouw portefeuille zit. En ik weet ook dat je een mens bent die voor de zwakke in samenleving staat. Wordt een heel gevecht, Gert. Ja, je Het heel lang volhoud. Gelukkig heb je ook VVD- en CDA-wethouders met je mee. Ja, ja in Nederland. Landen. In de ja, nee, dat, dat daar ben ik ook erg bij om. Maar dat was ook in ons college, zo. Ja. Nee, we ik echt even, ja, Ander en, uh, en Wilfried, waren het alle twee, uh, en trouwens, uh, niet mij ook, die maakt het gewoon eens, het was een unie collegebesluit om te zeggen over een bestuursakkoord. Die sociale paragraaf wil ik niet van de Zweeding nemen. Het was een unie besluit van het college. Nou ja, dat zegt toch wel wat. Dat zegt wel wat, ja. Nou, maar nu moeten de raadsleden van het VVDC ja, nog even achterhoor gaan oh, ja. krabben. Als, als, het, als het echt zo wordt als we zouden we kunnen vrezen, zo erg. Want zover is het nog niet, maar dan weet men wat de consequenties zijn. Oké. Okay. Het is meestal duidelijker geworden wat het voor betekent. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Bedankt. En bedankt voor de uitnodiging. Wij We gaan verder met de Electric Light Orchestra. Don't bring me down. you <laughs> <laughs> Ik leid dat is het. Heeft dat met fietsen te maken, de dus. Nee. Nee, het ah, past een liedje zouden van... Nee, en en ik zei, uh, aangeschoven is uh, Marcel van Rijks. Nee, ik zei tegen Marcel nooit een beetje voor het fietsen, maar hij vindt het veel te langzaam. Marcel. Klopt dat? Nee, misschien niet op. Misschien niet op. We zijn <laughs> <op. laughs> <Dat laughs> <niet> <laughs> voor dokker niet thuis hoor. <laughs> nee, tegenover ons zitten Claudine de Boer en Marcel van, <laughs> van de sportschool. ken Nambu en het gaat natuurlijk weer over spinning ah. op de beach. Ja. Voor de vijfde keer. Ah, Natik? Nou, Natik, ik doe voor ja, nee. fietsjes? Uh, 220 fietsen. En exact hoeveel deelnuis betaalde? De ja, ja, nee. 252. Uh, nou, dus uh, een kleine, kleine duur. Uh, in totaal denk ik. Dat je niet gewisseld? Hè? Ja, uh, ik heb begrepen dat je ook een uurtje kan fietsen. Je moet je meer de bus Nee, bussen. je kan dus geen uurtje fietsen. Ben, dat gaat dus niet meer lukken. Dat ging vorig jaar wel. Maar dat hebben we dit jaar afgeschaft. Uh, we hebben dit jaar een extra uh, handicapje. Dat is een uur extra. Ja? Dus in plaats van drie uur fietsen. Dit jaar 4 uur. En dat wil zeggen dat we uh, alleen maar de fiets kunnen delen in 2 uur. Dus dat wil zeggen 2 uur of 3 okay. uur. Of maar 4 ja, kan dus wel gedeeld worden. Kan wel gedeeld worden, ja. Want 4 uur is ja, voor sommige mensen ja. toch. dat vind ik. Red ik het wel, red ik het niet. Mm -hmm. Dus je kiest dan voor het zeker niet. En dan om 2 uur. Nou, ik, uh, ik loop daar ook wel eens rond en dan zie ik allemaal hele enthousiaste mensen. En die, uh, die bijten zich helemaal vast. Die willen toch die 4 uur of die 3 uur waar dan vorig jaar. En die willen eigenlijk aan de fiets die af. En toch zie je ook mensen van nou, ik heb het niet gedaan. Nu ben ik ja, wat is het verschil daartussen? Ja, het heeft natuurlijk alles te maken met de getraindheid van de, van, van de sporter zelf. En... Uh... Sommige mensen die vinden het geen probleem. En andere mensen denken: van, ja, ik, ik, ik wil, vind het leuk om mee te doen. En uh, dan is dat uurtje voor mij genoeg. Ook al ben ik niet zacht en dan kan je toch dat uurtje gewoon spinnen. Ja. Marcel, is er, is er ook een soort prestatiemeting? Nee. Het is alleen tijd. Ja. Okay, dus niet ja. de afstand of omwenteling. De ja. de mensen uh... ja, vragen dat heel vaak aan ons: van uh, ja, maar hoeveel fiets je dan? Wij ja. ja. fietsen een uur. En dat van, uh, van de rint. kunnen de mensen met de handstand die kunnen ook kijken, ik heb gewoon. Uh, 1200 calorieën verbrand ja. en uh, ja, de kilometer staat nog steeds meer. Okay. Die zitten er wel op de op deze fiets. fietswerk. <laughs> nee. nee. Er zitten wel allemaal onhandige trappers op. Nee. Voor jou? Ja. Dat is ook een zo'n prestatie. Die mensen hebben allemaal eigen schoenen en eigen, eigen uh, kliks voor die, uh, ja. voor die pedalen. Ja. Waarom is dat? Uh, jaren geleden toen, toen uh, werden de fietsen afgeleverd met gewone pedalen. Ja. En, uh, nou ja, zo de meeste duurrenners dus die hebben allemaal uh, SPD-pedalen. Tenminste dus wij hebben dan een SPD en er zijn meer meerdere, meerdere soorten. Maar onze uh, fietsen zijn tegenwoordig allemaal uitgerust met SPD. En. dat wil zeggen dat je schoen vast kan klikken op het pedaal. Dat wil zeggen dat je natuurlijk een veel betere overbring hebt van de krachten van, uh, van, ja, die je leeft op de pedalen naar, naar je fiets. Dus dat betekent dat je één kan duwen en kan trekken tegelijkertijd met je andere benen. Maar je moet er wel mee oppassen dat de spinding, fiets, de spinding, niet. Ja je stopt niet, je kan niet in één keer Dus als je helemaal snelheid hebt, dan moet je hem door fietsen. Dus je zit vast. Is dat een of zo. Ja, er zit een vliegtuur van 18 kilo. Ah. En um, dat wil zeggen, als jij 18 kilo in beweging brengt, dat het niet zomaar te stop is. Nee. En uh, er zit namelijk ook geen vrijloop op. Dus, dus uh, op de normale fiets die, uh, waar, die je buiten uh, waar je op trapt, die heeft een vrijloop. Dus maar, ja. stop stoppen trappen, ja. stop ook je pedalen. En dat heeft deze fiets dus niet. Dus uh, het heeft een voordeel. Dat je gewoon continu kan blijven trappen. Dat het vliegwiel jou continu meeneemt in, in de kracht. En het namelijk is ja, als je wilt stoppen, dat je dus inderdaad gewoon weg wordt gelanceerd. Je moet Je zit een beetje zo naar rechts te duwen, van Claudine, jij zou het woord voeren. Dat gaat niet lukken, waarschijnlijk. Zijn er ook bijzondere gasten voor dit jaar? Ja, die hebben ook nog. We hebben 4x4, uh, dat was natuurlijk wel een heel grappig verhaal. Een aantal uh, voetballers van Ajax, dus de uh, uh, voetballers van Ajax. Oud-internationals die uh, dit jaar mee gaan doen. Dus we hebben Denny Blind, uh, Danny Blind, uh, we hebben. Uh, de gebuurtjes. Uh, de gebuurtjes. geen Nee, Witschert. De ook de witschrijf. En uh, we hebben als, uh, als klappende vuurbood s'avonds met ons feest nog een keertje Jeroen van Enkel die gaan uh, draaien. Leuk, ja. Ja, dat brengt ons bij het programma van van de dag. Hoe ziet dat eruit? Behalve de, de fiets. Hij staat om 7 uur op. <laughs> Pak 220 fietsen. Uh. En dan gaat hij vellen. Maar dat doe ik niet een beetje. We hebben heel veel mensen die, die daar altijd uh, gaan meehelpen. En uh, dat kan ook niet anders, want het is gewoon echt een enorme klus. Uh, dus wij, wij laden twee vrachtwagens uit. En uh, die zijn er nog toegevuld. Nou, die fietsen worden dit jaar toevallig in uh, twee plateaus op stand gezet. Dus eentje op het terras en dan nog een plateau ervoor. Dus we gaan dus voor de bioscoop opstellen werken. En. Uh, ja, dan gaan we maar weer beter uh, met het weer. Nou, dat is altijd uh, drijven geweest. Deur is had goed. Ziet. Ja, dat is goed. Uh, de, komen, komen die vrachtwagens. Die staat er met haar te doen. Maar dat is normaal. Ja. Maar uh, die, die vrachtwagens kunnen die uh, bij, de, bij de strandtent komen. Want anders is het een rot en schouwen natuurlijk. He. Dus we mogen afgaan. af. Ja, ze mogen gewoon een beneden rijden. Ja, oké. Okay. Goed, ze mogen gewoon we hebben, we hebben natuurlijk het voordeel dat we dit jaar bij bijvelds vorig jaar bij Club zitten. Ja. Waardoor wij uh, ja, een hele brede standafgang. Ja? waarbij we met twee vrachtwagens gewoon normaal naar beneden kunnen rijden en alles uh, kunnen laden en lossen. Schild dus ja, is ja. Okay. dat ja geweldig. Oké, toch wel doen. Hoeveel appels heb je geregeld? <laughs> appels? Ja, drie honderd. Drie Ik appels. Het is grappig om te zien dat die rustkeppen die worden wel uitgesmeerd over de tafel. En lopen heel het hoeft wel Gaan we dit jaar weer zo gebeuren? Ja, zeker. Ja. Ja. ja, met je moedertjes en namen. T-shirts. Alles wat druk. Bodybags. Hm. Ja. Ga je daarna zelf ook fietsen? Uh, nee. We ja, maar weer. <laughs> oh, nou, ik zie hier iemand ja knikken, dus je gaat er wel fietsen. Ja, ja, maar, de, de, maar jullie geven begeleiding. Ja, gaan, ja. ook medisch. Zullen jullie nog een keer? Jullie geven begeleiding aan het geheel, natuurlijk. Ja. En de organisatie. Bij, maar ja. Ja, hebben jullie ook medische begeleiding of, ja. of controle? Ja. Ja, ja, het rode kruis is weer aanwezig met een HBO. Oké, okay. ja. Een hbo ja. is genoeg. Ja. We hebben voldoende, Beetje conditie. Conditie en er lopen nog meer mensen met een EBO diploma Dus dan wordt dat wordt Het goed. Ja, ja, ja, zeker. Maar goed, de fietsen, de fietsen zijn uitgeladen, zijn neergezet. Mensen gaan fietsen en daarna. Je ja, had het iets over een feest. En ja, wij, dit programma gaat in principe als volgt. Wij, wij ja, beginnen natuurlijk zocht om zeven te laden en af te lossen. Die, die ligt <tieft> in dan zetten we al de fietsen neer. Uh, rond 11 uur hebben wij uh, zeg maar, ons aanmeldingsprogramma. Dus dat wil zeggen dat je na wat de net zei, dat je in Goedeberg kanaal nummer van je fiets uh, kan uh, kijken waar je staat en uh, zodat je kan positioneren. Dan hebben wij een 4 uur slide. Dat wil zeggen dat we vier verschillende instructeurs hebben die uh, achter elkaar een nieuwe les geven. Tot vijf uur, dus van 1 tot 5. En daarna gaan wij uh, een, check, een check overhandigen aan uh, de kliniclouds en kijken wat uh, het resultaat is van onze inzet. Van ja, verwacht je een uh, grotere check als vorig jaar. Uh, dat is altijd heel lastig we hebben dit jaar ook meer uitgaven omdat we uh, de fietsen gewoon vol moeten betalen. En dat is ja, het, ja Nee, het, gaat, het gaat ook zo. Ja, dus het is altijd erg lastig. We willen natuurlijk altijd weer onszelf overtreffen met het bedrag. Ja, het blijft gewoon erg, erg lastig. En ja, we zitten natuurlijk in een economie waarbij het allemaal niet zo heel bijzonder gaat. Dus transporen zijn ook niet.. Uh, het is niet voor de deur te dringen, ja. dus je moet echt uh, erachteraan. Hebben jullie uh, de deelname de bedrag verhoogd? Ja, oh. ja. omdat onze uitgaven ook veel hoger. Was. Oh. Ja, toch zit je heel vol. Dus de, de populariteit is er. Ja, dat is natuurlijk een heel uniek evenement gewoon. Wij zijn natuurlijk het enige evenement in Nederland die het op deze manier doen. En uh, ja. De locatie is natuurlijk bijzonder fenomenaal. Ja. Ja. Mensen kijken over zee uit. Ja, als ze fietsen. Ja. We zijn een van het jaar geworden, of toen een van de evenementen van het jaar. We hebben hem even staan praten, daarna. En toen is mij uh, toch de oorlog gewoon dat je twijfelt of het door moet gaan. Dit jaar? Nee, daarna. Volgend jaar, ja. ja wij zijn natuurlijk. Dit is de vijfde keer. Ja. Dus ik zit er maar met een beetje kijken. en wij hebben ja, het gezegd. Ja. Ja. En we hebben ook een besluit genomen dat we inderdaad nou het beste bed aannemen. En uh, ons uh, het recht voorbehouden om te kijken of we gewoon inderdaad volgend jaar nog een keer, ik het, jaar daarna misschien nog ja. een keer gaan doen. Omdat het ons gewoon zo vreselijk veel tijd en energie kost naast ons wat het, de, de dingen die wij doen, ja. zoals werk. Ja. En dat uh, heeft niks te maken dat we het niet leuk vinden, heeft niks te maken dat ja, we het En uh, Maar het is gewoon echt gewoon een hele grote klus. Wij doen namelijk alles van A tot Z zelf. Ja. Goed, uh, gezien de tijd uh, moeten we even een mee doen met het triathlon hebben je de klein fietsje over voor ja, zijn... ik heb nog zo'n oude doortrapper het is wel vol maar iedereen is welkom om te komen kijken toch? ja bij de deur kijk dus daar mooi weer en ik zeg weer kom gewoon kijken terug naar die komen uur, 11 uur 11 uur is voorbegaan omlaag 11 uur is een melding uh, wij beginnen met een in te spullen en, is het, en uh, het is zelfs mogelijk om, uh, om wij gaan om kwart of vijf van zes gaan wij uh, uh, barbecue hoor. Ja? Dus voor iedereen mogen gewoon die zegt van god ik vind het leuk en ik heb het is mooi weer smarter bij schrijven aan en kunnen de ter plekke nog uh, kaarten kopen bij natuurlijk. Nou, vervolgens gaat onze barbecue over in het feest. Waarbij we drie DJ's hebben en dan mogen wij uit om 12 uur doorgaan. Dan hebben we een hele gezellige dag worden? Ja, sportief dag. hopelijk houden jullie heel veel geld op voor de Kinderklaas. Dank voor je komst en tot volgende Graag gedaan. En als ik dat fietsje kreeg, dan hoop ik net als Chloe in Gamer. I will survive. And you, know, you can step to the playground know, But you to with the toys I'm And screams out of pain Soon we'll be learning the lesson today It is time to die And we can say, No reasons Cause there are No reasons One You need to die! is de hoog Ondertussen is aangeschoven Yoga docenten Staat hier Astrid van den Hoed Belkomaarstrid? Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het onderwerp is yoga voor ex-kankerpatiënten. Maar ook voor kankerpatiënten. Dus voor allebei. En ook voor um, um, mensen die daar heel nauw bij betrokken zijn. Ja, Bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, een, een, een, een, we hebben iemand die kanker heeft en haar man komt ook bij ons op yoga. Ja, het, het is allemaal mogelijk. Ja. Ja. Maar even, even ja. eerst iets breder. Dan komen we daar zo meteen op. In het algemeen, wat doet yoga voor een mens? Waarvoor doe je eigenlijk yoga? Um, yoga doe je omdat um, je heel erg graag uh, je lichaam wil leren kennen. Symbolen uh, serieus wil nemen. Die, uh, die je voelt in je lijf. Ja. En je doet het om um, stress te reduceren en um, je doet het om uh, heel erg uh, relaxed te raken Ja. ja. dus het bre yoga brengt rust, geestelijk en lichamelijk ah, okay. dus, ja? je doet het aan, aan uh, ex-kankerpatiënten, kankerpatiënten en partners van uh, kankerpatiënten wat is nou het, het, het verschil tussen niet-kankerpatiënten en kankerpatiënten, waarom is dat speciaal op die groep gericht? Nou, um, ik heb een bijna-scholing gedaan voor um, um, echt gedichten Mensen met, uh, met kanker. En uh, uh, wat ik daar heel erg van geleerd heb, en ook zie in mijn omgeving, want heel veel mensen hebben deze verschrikkelijke, ernstige en vervelende aandoening, is dat uh, uh, op het moment dat je zo ziek wordt, ben je de regie over je lichaam heel erg kwijt. Dat zeggen kankerpatiënten zelf ook tegen mij. Van hoe ik deze ziekte zo heb, hoe, hoe ik het ervaar, is dat ik geen baas meer ben over mijn eigen lijf. En dan ga je dat dus weer terugbrengen naar de rust? Dat ga je dus proberen door uh, bijvoorbeeld uh, mensen hele kleine oefeningen aan te bieden. Die ook heel gemakkelijk thuis nog uitgevoerd kunnen worden. Zodat er continuïteit is en uh, daarnaast um, um, ook stukken meditatie. Die mensen gewoon elke dag, dan tien minuutjes kunnen doen als ze dat willen, dan merk je gewoon dat mensen veel en veel rustiger worden. Je, je ziet die mensen binnenkomen en dan zie je ook waarschijnlijk dat ze gestrest of het moeilijk hebben. Als je na nou een tijdje bezig bent, zie je dat dan ook de mensen rustiger worden. Ja. En, uh... ja, en dat krijg je ook van mensen terug. Ja? En iedereen die bij ons uh, zich aanmeldt, die bel ik eerst op. Of er uh, lichamelijke beperkingen zijn bijvoorbeeld. Want daar houden we in de jogends ook heel erg rekening mee. Ja. He, dat, uh, uh, dat je je, wel je lessen daar heel erg op aanpast ja. uh, als je een, een, een, een groep hebt ja. waar je yoga les aan geeft probeer je dan een, een wat homogene groep uh, te zoeken van ex-patiënten of, of, nee, of, of mag dat allemaal mag door, de, door elkaar ja dat is juist heel fijn ook in het kader van de hè. Want uh, we starten uh, de eerste uh, groep de twintigste uh, deze maand en we starten eerst Mensen gezamenlijk de kennis maken en thee drinken, bijvoorbeeld. En je ziet wel, dat heb ik ook heel erg in mijn stage gezien. Ik heb stage gedaan binnen zo'n Toon Hermans huis. Ja. Dat mensen ook heel erg veel aan elkaar uh, hebben en heel graag met elkaar willen delen. Ja, ja Dat zou mijn vraag zijn, behalve natuurlijk de yoga zelf, uh, is ook een, een uitwisseling, vind ik. Heel dat, erg, ja. Van, ja, van ervaring. Altijd. En ook na de yogales vindt er altijd nog een uitwisseling plaats. Ja. Hey, is, uh, is leeftijd nog belangrijk nee, in nee, jouw groep samenstelling? Onbelangrijk. Nee, totaal onbelangrijk. Hoe gemeleerder, hoe, hoe, leuke, hoe het leuker is. het is. Ja. Uh, mensen die hier geïnteresseerd waren, hoe kunnen die in contact met je komen? Die kunnen uh, contact opnemen me met ook Zandvoort. Het steunpunt voor um, heel Zandvoort op de Vleningstraat 55. Ik heb ook een telefoon. Nummer, uh, ja, wacht. Ja, ja, ja. uh, 023 5740355. En um, ze kunnen zich daar aanmelden. En dan krijg ik de telefoonnummers en de namen door. En dan uh, ga ik uh, diegene bellen. Gebeurt het ook in het pluspunt? Het gebeurt ook in het pluspunt. Okay. Ja, ja, het is een, echt een initiatief. Het pluspunt heeft um, recentelijk um, een, een, een Tony Hermons groep opgericht. Dat is een, een, een, een, een steungroep voor um, kanker- en ex-kankerpatiënten. En daar is dit een voortvloeistel uit om dit ook aan te gaan bieden. Ja, er hebben al samenkomsten plaatsgevonden. Vonden. Dat las ik in de, in de krant. Ja, van de Totem ja. Hemmons groepen. Ja. ja. En die vinden dat plaats. Ja, uh, klopt. Mensen die geïnteresseerd zijn, zij al kunnen dat telefoon, zo zacht ik nog een keer even herhalen. Ja. Uh, zit er ook een naam bij? Ik, mij komt uh, Nathalie Lindeboom. Uh, Nathalie Lindeboom kan daarvoor uh, Als iemand toe... daar ja. binnen loopt en zegt, ik wil even praten erover, ja. dan kan, kunnen ze bij Nathalie doen. Ja. Jij zit daar niet, hè? Nee, ik zit daar niet. Ik zit daar um, alleen voor de yoga, uh, voor de yogales, maar ik neem wel, met aan, mensen die zich aanmelden, neem ik altijd contact op. Om zo, je intake? Nou ja, een soort, soort, soort intake. Ik bedoel, kort gesprek, telefoon. Heel kort. Iedereen moet natuurlijk wel binnen zijn eigen privésfeer kunnen, kunnen blijven. Ja, ja. Maar als mensen bijvoorbeeld tegen mij zeggen, ja, ik, ik heb een stoma, dan weet ik wel dat ik geen uh, ernstige gevoel overbuigingen uh, zou doen. Ja, dan dan wil ik, wil ik, zou ik dat wel graag willen weten om alternatieve oefeningen aan te kunnen bieden. Ja, ja dus wat je ik, net zei, de, de lichamelijke gesteldheid is wel belangrijk voor dat mij, om, om van tevoren te weten en, en, en soms zullen mensen misschien ook wel zeggen ik wil wel heel erg graag, maar ik neem eerst even contact op met mijn huisarts om advies te vragen of het wel goed voor mij is. Okay. Deze bijeenkomst die jij leidt, hoe zou je willen noemen? Cursus, uh, workshops? Uh, ik, ik zou het gewoon willen noemen uh, yoga les. Yoga -les. Yoga, -les. Ja, yoga les, maar dan toegespitst op situaties. Ja. Oké. Okay. Uh, we, we hebben net gehoord dat dat in uh, het gebouw van Pluspunt plaatsvinden... onder auspicie van ook een, een onderdeel daar. Ja. Uh, wanneer gaat de eerste plaats? De, uh, de eerste les zit nu vol, al en uh, 20 uh, juni gaan we starten. En uh, bij genoeg aanmeldingen uh, doen we nog een uur. Ja, oké, okay, dat is een ja-melding. Wil je het telefoon nog een keer herhalen? 023 uiteraard, 05, sorry, 0355. 0355. We vragen naar Nathalie Lindeboom. Nathalie Lindeboom, uh, is het s middags of s'avonds? S'morgens. S'morgens? Dus s'avonds uh, uh, uh, is niet wenselijk voor deze doelgroep, omdat uh, vaak mensen nog in behandeling zijn en s'avonds gewoon heel erg... Moe Dus we doen het smorgens. Uh, morgens. Ja, het um, het? Ik dacht elf uur. Elf uur. Ja, half oh, half, okay. half ja, maar Niet vroeg in de ochtend. En hoe een, een, een uur. Een uur. Ja, de okay. van de uur telt. Ja, het is, het is één sessie. Je kunt voor één sessie inschrijven. Het zijn een vervolg. Ja, dus iedereen die. Ja, het is. We gaan uh, okay. vijf keer nu uh, voor de zomerperiode doen. Kijken hoe het, uh, hoe het loopt. En dan, uh, dan gaan we gewoon in in september weer verder en uh, de proefles is gratis, ja. uh, dat is goed om te weten en uh, volgens mij is het verder um, het is uh, iedereen is natuurlijk van harte welkom en ik geloof 4 of 4,50 per keer is. Oké, okay. kan, kan je de kop niet kosten dan? Nee. Niet kosten. nee. Goed, um, aanmelden, pluspunt, les van jou ja. en rustig blijven. Ik hoop dat het allemaal goed doen. Bedankt voor je komst. Je gaat dat zeker wel aanmooien. En we zitten al vol, dus dat. Da, dank je voor de uitnodiging. Fijn ja, dan. Neil Diamond, Forever in Blue Jeans. I can't believe it Ja, dat zijn we ook. We zijn ook hier We gaan het even hebben over de agenda voor de komende week. Want ja, dat is natuurlijk het weekend en er staat weer van alles te gebeuren. En zoals Kees Kroning als hij uh, de Pinksterreis op het circuitpark Zandvoort. Die beginnen eigenlijk nu al en die gaan uh, tot uh, de tweede Pinksterdag door. Ja, tot de uh, maandag en dan uh, ook vandaag, en dat is al begonnen. Van tien, vier uur vanmiddag is er een open dag van de Zandvoortse reddingsbrigade op de post hout Is dat links of is dat rechts? Uh, is dat noord uh, of is dat zuid? Volgens mij is het zuid. Want volgens mij is het nog meer. Dat is goed. Wil je wat weten over de, de Rensbivade? Wil je daar uh, eens gaan kijken hoe het, uh, hoe het is? Alles staat waarschijnlijk buiten en klaar. Uh, ze leggen alles uit. Een hele goede club. Gaan we rustig even kijken tussen tien uh, en vier uur vanmiddag. Goed, dan kunt u morgen, zondag 12 juni, ook naar Beach Club Beach 69. En daar is een Zampingster Pinkster Beach Festival voor de feestbeesten. Dat, dat wordt ook weer heel gezellig. Ja. En natuurlijk niet te vergeten het, het muziekpaviljoen midden in het dorp op het Raadhuisplein. Daar treedt uh, zondag om half twee tot vier uur middag papa Luigi e oftewel Louis Schuurman, met vrienden. Met vrienden. En uh, als je wil weten wat voor soort muziek het is, het is een beetje Gypsy sing, Swing. Uh, hot Club de France, als uh, mensen dat wat zeggen. Maar met hedendaagse jazz en popstijl uh, Daar kan het in ieder geval enorm leuk om naar te luisteren. Ja, En als je dan om 4 uh, uur een klaar bent met die muziek, dan wandel je rustig naar het strand. Mm -hmm. Naar Mango's Beach Bar. En dan ga je daar fijn verder met een lettuce, Latin Taste Salsa Feest. Ja, nou dan wordt het uitslapen een beetje, want je bent niet En dan de volgende dag uh, kun je naar de Zandvoort Open Golf golf-surfwedstrijd kijken. Of deelnemen, als je dat wil. Uh, die wordt georganiseerd door de surfvereniging Zandvoort bij het strandpas van Skyline 13. Is dat het? Ja. En dan hebben we ook nog op uh, woensdag 15 juni. Twee activiteiten in ieder geval die wij hebben. Georganiseerd door het uh, Holland Casino voor Dames met een Pokerfeest. En de soort poker heet Ladies Poker Freeze. En dat is uh, van 8 tot 3 uur in de nacht. Dat het ladertje. Ja. De, uh, oké, wat je, de, Jullie hebben net gezegd de, de ah, okay. dat is een hele snelle. Uh, dat is een snelle reactie. Dat is Noord. Het ja, is de Noordpost. Ik zat te luisteren. <personalized> ja, ja, daar wordt geluisterd. Goed, en dat klopt ook wel. Want uh, de andere kant, Blokmeijer, daar is een hele historie aan vast. Maar daar gaat. Ik zou het binnenkort nog wat over vertellen in het programma Aad Zandvoort. Maar ja. nog even terug naar de woensdag 15 juni. Om half twee is de eerste voorstelling en om half vier is de tweede voorstelling. In het museum. Dat is elke woensdag. Ja, om de twee weken volgende. Ja, volgende twee weken. Dat is een beetje voor uh, deze week wat er allemaal staat te gebeuren. Ja, volgende week zaterdag een speling de beach. En? Ja, ook natuurlijk een muziekfestival in het centrum van Frankfurt. Dan hebben we nog twee korte mededelingen. Uh, bent u mantelzorger en wil u toch wel. Uh, Weten wat u kan doen om uw taken een beetje te verlichten of makkelijker te maken, neem eens contact op met uh, Nathalie Lindeboom. Waar we niet over hebben gepraat in Puspunt. Want er is een, uh, een workshop die uh, tips en mogelijkheden ge geeft om uw taken wat te verlichten. Rest ons maar... nou, een nog één een uh, Het ja. oud Zandvoort-programma gaat vandaag met de uh, Wimbushel aan, uh, aan, aan de praat. 80 jaar. En daar uh, ook iemand die in Zandvoort uh, wat heeft hij laten zien. Scheidsrechters. Porter, van alles hebt u maar een carnaval. Je kan het zo gek niet verzinnen wat hij het gedaan. Uh, we sluiten het af. Dit was Goedemorgen. Vanuit het hout al hoog, want natuurlijk weer ontzettend bedankt voor de gastvrijheid en de koffie. Uh, Karel Martin deed de techniek. Ja. Ellen de, die van de Roosendaal deed de redactie. En Helen uh, deed de koffie van de lady. Een van de leden de de deed de koffie loffie. Wat ja. ons betreft, ja. dag hoor. Ja. We sluiten het af met roch. Sure, the night's the nights. Get away from my back door. Just commit. Telephone. The event, your face is truth, no